Tien uur dikte Hark met het NOS Journaal. Bij Maarhezen is een lege passagierstrein gebotst op een boom die op het spoor lag. Niemand raakte gewond. Tussen Eindhoven en Weert rijden geen treinen. Spoorbeheerder ProRail vermoedt dat de boom is omgewaaid door de harde wind. De boom heeft de trein in de bovenleiding van het spoor beschadigd. ProRail verwacht dat het spoor vanaf drie uur vanmiddag weer vrij is. In het zuidwesten van Pakistan zijn bij een aanslag op bussen met Shaïdische pelgrims zeker 19 doden gevallen. Volgens regeringsfunctionaris reed een bromfietser met explosieven in op de bussen die uit Iran kwamen. De aanslag was in de provincie Balochistan, die grenst aan Iran en Afghanistan. In de afgelopen jaren zijn de Shaïd al vaker het slachtoffer geworden van aanslagen door extremistische soenieten. In het gebied houden zich veel Taliban-commandanten schuil en zijn ook al jarenlang opstandelingen actief. In Amsterdam-West is gisteravond op verschillende plekken in de staatsliedenbuurt geschoten. Vermoedelijk gaat het om een liquidatie. Twee mensen zijn neergeschoten. De een is overleden, de ander is zwaar gewond, naar het ziekenhuis gebracht. Toen motoragenten ze achterna gingen, werden de agenten beschoten, maar ze raakten niet gewond. Een getuige zegt dat een terreinwagen werd achtervolgd door een andere auto. Die reed tegen zijn voorligger aan. Na de botsing stapten de passagiers van de terreinwagen uit. Zeker een van hen werd toen neergeschoten door de achtervolgers, zegt de getuige. In een natuurpark in het oosten van India zijn vijf wilde olifanten door een trein gedood. De vijf hoorden bij een kudde olifanten die het spoor wilde oversteken toen er een trein aankwam. De machinist probeerde te stoppen maar kon niet voorkomen dat vijf olifanten dodelijk werden geraakt. Volgens de Indiaanse autoriteiten heeft de machinist een waarschuwing om langzamer te rijden genegeerd. De afgelopen jaren zijn in Indiaanse natuurparken en bossen tientallen wilde olifanten gedood door treinen. Dan nog het weer. Het is onstuimig vandaag in de kustgebieden. Er staat een krachtige tot harde Zuidwestenwind. In een Middelland afwisselend zon en buien bij een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. Goedemorgen. Welkom bij Lekker weg in eigen land. Wat gebeurt er wanneer je twee objecten van het Tropenmuseum bij elkaar zet? In de tentoonstelling Onverwachte Ontmoetingen, Verborgen Verhalen uit Eigen Collectie, brengt het museum een ode aan zijn eigen verzamelingen. Meer informatie op www.tropemuseum.nl In Oudmarsum is de indrukwekkende expositie Kerst in Beelden. In het voormalige klooster Maria Ad Fontes staan kerstgroepen van over de hele wereld, gemaakt van de meest uiteenlopende materialen tentoongesteld. Er zijn meer dan 600 engelen aanwezig in alle soorten en maten. U kunt alles nog eens nalezen op lekkerweg.nl Dit was Lekkerweg in Eigen Land.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 Matthijs Deen en Jos Paul. Ja, goedemorgen, we hebben nog maar één dag de gelegenheid... om het toondejaar te gedenken, want overmorgen is het alweer voorbij. En dan gaan we nieuwjaar in, het couperusjaar... het jaar van de boerderij, het jaar van het voorlezen... het jaar van de patrijs zelfs. 2013 heeft veel behartenswaardigs in petto... maar 2012 was het jaar van Martin Toonder. Omdat hij 100 geworden zou zijn... Er verscheen een biografie, geschreven door Wim Hazeu... en daaruit reist de schepper van Bommel op als een dubbelzinnige figuur. Een van de grondleggers van de Nederlandse striptraditie. Schepper van een wereld die hele generaties betoverd heeft... maar niet altijd een aangename persoonlijkheid. Een man met een selectief geheugen die een leven leidde... dat zelfs voor zijn biograaf niet altijd makkelijk te doorgronden... of te duiden moet zijn geweest. U hoort het zo, want we praten zo bijna het hele uur... over Toonder en over Bommel met Wim Hazeu met toon aangenomen zoon Paul Helman... en met directeur van het Biografie-instituut Hans Renders. In de tweede uur de vierde aflevering van het lijstje... van de dertien grootste Gouden Eeuwers volgens Luc Panhuizen. Vandaag onthult hij wie er op de tiende plaats staat. En een lange spoor terug met de herinneringen van Willem Joekes... 96 jaar oud. Hij vertelde Paul van der Gaag het verhaal van zijn tijd in Indië... het knil, de Japanse bezetting en zijn gevangenschap. Wilt u ons mailen? Dat kan dat op ovt.vpro.nl. Maar eerst nu we toch zo dicht in de buurt van oudjaar zijn. We doen het gewoon. We gaan het definitieve gesprek voeren over de oliebol. Zonder oliebollen geen oud en nieuw. <kijkt> Banketbakker René Jacobs is te druk mee. Goedemorgen. Hoeveel oliebollen gaat u bakken? Nou, als alles gaat zoals het goed gaat, dan worden het er ruim 20.000. Zeg maar eventjes het geheim van de oliebol. Wat, is, wat maakt een oliebol een goede oliebol? Een goede oliebol uh, begint natuurlijk met goede ingrediënten. Begint met goede olie en begint ook met goede apparatuur. Uh, en dat begint ook met echte vakmensen. En dat zijn wij. En nou, dat allemaal bij elkaar maakt gewoon dat je de perfecte oliebol kan bakken. Ja, we horen een fragment van de NOS um, over iets wat gepresteerd wordt als een typisch Nederlands product. Maar hoe vaderlands is die oliebol? Het lijkt een oor traditie, maar is dat ook zo? We gaan kijken waar die traditie vandaan komt. En dat doen we met cultuurhistoricus Aron Brouwer. Goedemorgen. Goedemorgen, ik Aron Brouwer. Ja, wanneer werd, ja. Die, wanneer werd die eerste oliebol gebakken? Ja, we hoorden het al. Uh, bij een oliebol is natuurlijk uh, goede olie nodig. En die goede olie die was er gewoon niet in Nederland tot de 17e eeuw. Uh, tot die kolonisatie, tot de komst van de olijfolie in Nederland. Voor hadden we wel die zalenolie, uh, de notenolie. Maar het was allemaal minder kwalitatief goed om echt een oliebol te kunnen maken. We konden wel oliekoeken maken, maar het waren meer platte koekjes. En het waren niet echt de bollen die we vandaag de dag kennen natuurlijk. Maar is het zo dat, dat die platte koeken er waren om, om, Er was gewoon minder olie, dus... De koeken, die moesten plat zijn, want anders pasten ze niet in het dunne laagje olie wat voor handen was. Er <laughs> nou ja, was nou een klein laagje vet en uh, was ook die slechte, slechte olie, dus al zou je meer olie gebruiken. De bollen zouden sowieso niet die mooie ronde vorm krijgen als nu. Daar heb je echt die uh, goede olie voor nodig, en vooral dan olijfolie, maar ook de zonnebloemolie die we nu kennen. Die is natuurlijk uh, kwalitatief een stuk beter. Ja. Uh, maar de oliekoeken, uh, die platte koeken, ja, die gaan natuurlijk veel verder. Die zie je al bij de bedaven uh, rond de jaartelling, uh, rond de, de geboorte van Christus. En dat is natuurlijk veel dieper gaand dan uh, de oliebol zelf. Oké, okay, dus de aanzet was er al die tijd al. Maar ja. met, de komst, met, met de toevloed van olie ja. uh, rees die, uh, de platte koek op tot een bol. En is het zo dat vanaf de 17e eeuw ook de oliebol echt een geheid volksvoedsel was aan het eind van het jaar? Ja dat, is natuurlijk, ja, dat is natuurlijk dubbel op, hè? want het is sowieso natuurlijk een erg calorievol uh, product. En dat, schijnt en, uh, in, de winter, dat ja, schijnt in de winter is het koud. Over, dat schijnt overigens reuze mee te vallen, het calorievol product. Ja, dat want het, het, het schijnt, jawel, In alle kranten staat nu dat het ongeveer één, al, althans het hangt vanaf wat je calorievol vindt... maar één oliebol is ongeveer hetzelfde als een boterham met kaas aan calorieën. Dus dat valt reuze mee. Oh, okay. huh? Ja, toch. Ja. Maar nou, goed, ja, ga verder. In de middeleeuwen bijvoorbeeld, als we naar gaan kijken belegering van een uh, middeleeuwse stad, daar was natuurlijk ook het voedsel na een tijdje wel uh, opgeraakt. Uh, het was niet goed meer, het was niet houdbaar meer. En olie en meel was natuurlijk erg houdbaar. En als het om het kouder was, dan uh, kon je nog uh, heel lang kon je nog oliebollen maken. En uh, dat hebben ze dan ook veelvuldig veel gedaan. En dat waren die oliebollen waarop ze hanteerden nog uh, de rest van de plek. Ja. Dus het is een, een soort door de nood gedwongen voedsel. Ja. En, en wanneer, is ja. het, wanneer is het dan echt het feestvoedsel geworden zoals we dat nu kennen? Ja, vanaf de 17e eeuw werd het dus in Nederland vooral gegeten vanaf, uh, vanaf, ja, vanaf kerst, denk ik. Want vanaf Sint-Maarten tot maart was natuurlijk een, feest, een vaste periode van Sint-Maarten tot kerst. En het vierde ze dan uh, na de kerst met het eten van oliepollen. En het ging met het oudjaar. En uh, rondom de, de 17e en 19e eeuw sloeg die traditie om in echt een volkstraditie. Aha. Uh, maar het is natuurlijk uh, ook gebaseerd op een uh, traditie om armeren die uh, je gelukkig nieuwjaar wenst... om die in tractatie te moeten geven uh, als je zelf het geld had. Uh, dus als dan een uh, armer of een dakloos naar je toe kwam en die, uh, die wenste je gelukkig nieuwjaar... dan moest je hem een tractatie als een olieboog geven. En dat is vanaf de 17e eeuw heel sterk. In de 19e eeuw begint het de overhand te krijgen... En er zijn een heleboel armen die daar misbruik van gaan maken. En die dan uh, willekeurig iedereen gelukkig een jaar gaan wensen. <laughs> en uh, dan begint het eigenlijk op te komen dat maar iedereen gewoon oliebol gaat eten. Vanaf, ja, vanaf de midden 19e eeuw. Ja, oké. Okay. En de laatste vraag. Heeft de oliebol nog een harde concurrentiestrijd met het kniepertje moeten voeren? Weet je dat? <laughs> ja, een andere reputatie andere met oud-jaar zijn de platte wafeltjes. Die worden ook knijpertjes of kniepertjes genoemd. Uh, en natuurlijk de oliekoeken, die zijn ook weer anders. Maar de oliebol, dat is uh, echt de Dutch donut. Uh, de Dutchies, uh, zoals ze het buitenland noemen. En uh, die ook naar Afrika zijn gegaan als de vetkoek. En uh, die heeft toch echt wel in Nederland overhand gekregen. En die wordt vandaag gezien als de oliebol. Op okay. de traktatie met het oudjaar. jaar. Aron Brouwer, heel vriendelijk bedankt. Dank u wel. Dag. Ja, uh, we hebben onze oliebol, overigens. Maar uh, Amerika heeft Mickey Mouse, België heeft Kuifje, Lambiek. En we hebben ook Olivier B. Bommel. Een beer in ruitjesjas. Op de valreep van 2012, nu het nog net kan... herdenken wij vanochtend nog een beetje in de kerststemming... zijn beer- en heerwording. Want het is dit jaar Bommeljaar, of beter gezegd Marten de jaar. De schepper van Olivier B. Bommel werd namelijk 100 jaar geleden... op 12 mei geboren in Rotterdam. En aan hem danken wij een aantal uitdrukkingen... die wij niet hem, maar zijn schepping Bommel toeschrijven. Zoals mijn goede vader zei... Geld speelt vanzelfsprekend geen rol, als u begrijpt wat ik bedoel. En een groot denkraam, om er maar een paar te noemen. De beer in ruitjesjas, kortom, is deel van ons. Hij zit diep in ons. Een heer weet zelf niet waartoe hij in staat is, zou Olivier B. Bommel erover kunnen zeggen. Ja, en niet toevallig verscheen dit jaar de biografie van Martin toonde, u hoorde het zojuist al. Er was zelfs een musical met Bommel in de hoofdrol, waar, waar wordt tegenwoordig geen musical over gemaakt. En alles bij elkaar, dus een goed moment om stil te staan bij de geschiedenis van Olivier Bommel en zijn geestelijk vader Martin toonde. En we doen dat, uh, dit werd net al uh, u aangekondigd, maar we zeggen toch voor de zekerheid nog maar een keertje met biograaf Wim Masseu. Hij was de schrijver, is de schrijver van de biografie. Van Martin Toonde. Paul Helman, hij zit hier als publicist en ook wel een beetje, denk ik, als zoon, aangenomen zoon van Martin Toonde. En biografie en literatuur Hans Renders, om ons een beetje op de hoogte te houden in algemene zinnen... van de stand van zaken met Bommel en zo meer. Uh, Heerden, welkom allemaal. Uh, Wim en Zurmel, even heel simpel. We zitten nog een beetje na de kerst. Uh, knapperend haatvuur, donker, koud, uh, grillig weer. Is dat de tijd voor Bommel? verhalen en voor sfeer. Nou, als een bommelverhaal begint met het sneeuwt buiten en de heer zit rustig bij het open haard vuur te lezen, met name in uh, de negerhut van oom Tom of in alleen op de wereld, dan is het wel de tijd van uh, bommel en ook op met hem mee te genieten hoe hij zijn... Knecht Joost terecht wijst op het feit dat hij het slot van Kafka is gaan lezen... en daar niets van begrepen waarop Bommel dan heeft gezegd... Uh, ja, dat krijg je als je boven je stand leest. Zo Joost. begint een goed Bommel verhaal. Zo begint een goed Bommel verhaal. Um, Paul Helman, we zeiden het net al, jij bent voor een deel opgegroeid bij Martin Toner. Ja. Um, kerstmis, was dat een, een, een aparte gebeurtenis bij ja, de Bommel? Ja, dat Staat? was een hele grote gebeurtenis toen ik daar kwam... Het was een paar weken voor kerstmis 1947. Toen was ik twaalf jaar. En toen hadden ze het er al steeds over dat het een heel groot feest wel was. En het belangrijkste van het jaar vond hij. En daar waren er al mijn voorbereidingen voor getroffen. Dus ik werd... Uh, ik leefde al enorm mee en ik was ongelooflijk opgewonden <lacht> erover. Ik kan me nog herinneren dat ik nachten niet sliep uh, van tevoren. En toen... Uh, uiteindelijk met omwalde ogen, denk ik, uh, onder de kerstboom zat... op de dag dat het uh, zover was. Viel het tegen? Nee, het viel uh, zeker niet tegen. Ik bedoel, bijna... dat onder de kerstboom lag? Nou ja, ik, je, nee. je, je bent er zo het enorm voorbereid. En ja, het ja, moet ja. zoiets geweldig zijn. Ja, hè? nee, ik was het niet zo gewend. Uh, ik, ik kwam uit een familie waar het ook uh, maar heel stijlvol uh, gevierd werd. Maar hier was het een soort, ja, soort magisch gebeuren bijna. Ik denk dat Martin met zijn uh, hang daarnaar, dat ons allemaal uh, wilde laten merken... op een of andere manier. Ja, dat magisch gebeuren onderscheidde zich ma van de rest van Nederland. Want kerstmis is eigenlijk nee, voor iedereen een magisch het had gebeurde. Niets he, met ma een kerstkindje, et cetera. Stond er een kripje en dat soort dingen? Nee, met, nee, nee dat helemaal niet. Dat had ook helemaal niets te maken met het, het geloof... Uh, zoals dat, uh, huh, wij, wij dat hier kennen in Nederland. Het was gewoon maar uh, vooral ook de gezelligheid in huis. Dat speelde ook een hele grote rol, moet ik zeggen... En, ze, ze, ze maakten daar iets van, ze hadden open en Het was het enige feest en het grootste feest. Hè, in de het familie, want, enige echte feest. En want konden ze daar helemaal niet. Het werd niet. Nee, werd het, nooit het was gewoon goed. Het was één keer per jaar gezellig. Dat, ja. Nou, nee, dat is helemaal en, niet. En de nee, Elke zaterdagavond ja. was ongelooflijk gezellig. Okay. En de rest van de week was afzien, wat dat betreft. Want? Want hij was altijd maar aan het werk. Ik had gedacht, ik kom daar. In een uh, oord van, uh, van vermaken. Ik dacht een uh, striptekenaar. Feest. En het ja. gooi vlak bij de omroepen. Ja. Uh, daar keek ik heel erg tegenop. Maar het tegendeel was waar. Het was een heel ascetisch, levend gezin. En er werd altijd maar gewerkt, gewerkt, gewerkt. En hem, hij, hem zag je haast niet. Ook niet op zondag, hè? Ook niet op zondag. Nee. Wel bij het ontbijt natuurlijk. En dan las hij daarna nog een uurtje in het christelijk weekblad de spiegel. Om zich... Het, te stichten en dan uh, verdween hij weer naar zijn werkkamer. De hele dag. Dat was de belangrijkste werkdag van de hele week, zondag. Dan moesten ja. alle strips worden geschreven. Uh, uh, ik bedoel, de teksten van de Bommelstrip worden geschreven. Juist. De andere strips schreef hij niet. Oh. Hans Rendes, ook nog even aan jou die vraag. Kerstmis en Bommel uh, en, en Martin Toner en Kerstmis. Als je het allemaal zo hoort, denk je, ja. Uh, Klopt allemaal ja, als een bus. Maar... Valt allemaal op zijn plek nu? Uh, nou, valt op zijn plek. Maar voor uh, Toner, dat is mijn indruk... Uh, was er altijd wel een soort parallelle wereld aanwezig, een onzichtbare wereld. En die kwam met kerstmis even boven water. Dat is mijn associatie, tenminste. Hij was natuurlijk ook uh, buitengewoon goed in het sfeervol neerzetten... van herfstige omstandigheden. Ja, ja. ja herfst, He, de, de, de, Ik denk ja. dat hij de herfst het best kon tekenen. Ja, de herfst vond hij geloof ik wel erg mooi, ja. Ja, ja. ja. ja. de, ja, de zwiepende takken en al die dingen, ja. ja. Het is een uh, beetje heidens allemaal, hè, op een of andere manier. Ja. Vo Laat, voor voor nou, christelijke, een soort wereld wordt er opgeroepen. Laten we voor, uh, naar het verhaal van tonne gaan... even aan uh, wat bommelduiding gaan doen. Om ons uh, handje op weg te helpen... luisteren we even naar een zien van deze heer van stand. Het rouwe leven is ook niet alles... als ik begrijp wat ik bedoel. En dan te bedenken dat Joost nu mijn elektrische deken op drie zet. Ik heb de harte de bibliotheek wat opgestookt. Want er zit kou in de lucht met uw welnemen. Zal ik de chocolade hier serveren? Ik denk met diep berouw aan Joost. Een heer leeft als een jonge God. En dan, dan maakt het blinde lot een heer de prooi van bittere spot. Ik denk met diep berouw aan Joost. De schommelstoel staat op het terras gereed als ik zo vrij mag zijn. Het is heel aangenaam in de schaduw. Vindt u het doet plezierig als ik de Chablis een weinig koel? Uh, Joost! Maak een glas warme melk voor u. Ja. En dan sla ik het bed voor u open. We horen de Heer en zijn Joost. Um, ja, wat leert ons dit over Bommel? Want hij zegt in, in, in heel kort... Um, um, hij leeft als een jonge god, maar dan komt het lot. En dan uh, wordt hij het mikpunt van Bittere Spot. Dat wil zeggen, Bommel is iemand die onbevangen in het leven staat... en verbaasd altijd is over datgene wat hem overkomt. Ja, het is, is een die... soort donker shot. Nee, hij is een soort toonder. Hij gaat ja. het avontuur aan en weet niet hoe dat afloopt. En vandaar dat hij altijd uh, Tom Poes nodig heeft die hem helpt. En in het werkelijke leven was het zo dat Jan martin Toonder... Hmm. gaat het avontuur aan en heeft zijn, zo, uh, zijn broer, Jan Gerrit Toonder, die hem helpt. Dat was zijn Tom Poes. Dat is zijn Tom Poes. Bommel is voor mij echt uh, Toonder. Uh, uh, Hans Rennes zit uh, in stem met ja te knikken. Uh, zijn broer is zijn Tom Ja, en dat... Jan that... Gerrit toonde. Tenminste, dat, dat klinkt mij heel overtuigend in de oren... te meer, omdat die hele Toner-familie was een soort clan. Uh, uh, niet alleen privé, maar uh, zeker ook zakelijk gezien. En zakelijk bedoel ik dan met het ondernemerschap. Jan-Gerrit Toner was uh, de compagnon van Martin Toner... maar ook hun beide echtgenoten, hun vader. Dus al die uh, personen in die Tom Poes-verhaal... dat lijkt me inderdaad niet uh, overdreven nee. om, om die uh, terug te voeren... Naar de werkelijke gang van zaken, zoals dat in het toonderbedrijf... in het toonderklen aan, uh, aan toeging. is Doddeltje, als ik het nog even mag onderbreken. Ja, ja ga je ook. Uh, senior, de, de, de grote zeekapitein die door zijn zoon toon Martin zelden gezien is... tussen 1912 en 1946. Dus Martin Toner is eigenlijk zonder vader opgevoed. Maar hij heeft hem een prachtige rol gegeven als walrus. En later ook als kappie. Ja. En ook in al die citaten van mijn goede vader zei... Dolletje is Fini uh, Dikte, de uh, vrouw van uh, de, de Marten Toonder. Helemaal geen doetje. Integendeel, zij heeft de macht. Zij weet hoe ze een man kan verleiden door hem op een voetstuk te zetten. En als mijn vrouw mij uh, op een voetstuk wil zetten, zegt ze: Olje, wat heb je dat echt goed gedaan? Ik bedoel, en dan dat, dat je wat natuurlijk. Hè? Dan, dan ga je ook uiteindelijk trouwen met zo'n vrouw. En dat heeft uh, een ook gedaan. En uh, zo zie je al die familieleden terug. Maar is het niet te eenvoudig om te zeggen, er is bommel? Is het niet zo dat, ja. dat, dat, er eigenlijk, dat het een soort fragmentatiebom is... en dat al die, uh, dat in, dat al die figuren een onderdeel zijn van zijn persoon. Ja, kijk, als aan Toner werd gevraagd wie ben je... En dan is hij natuurlijk alle figuren, want hij heeft ze allemaal gemaakt. En hij zou het liefst een wammerswachel zijn. Hè? Een man zonder zorgen, een vlierenfluiter. Maar hij is in feite de tobber. De, hij is bommel, ja, de, ik kon er niks aan doen. Ik heb mijn op... biografie dat... herlezen en toen dacht ik... ja, wat dat is, is zo. Ik ben wel niet wat Paul Hellman vindt. Want die heeft tot, zes, zes tot de, de ja. 10, 12 jaar van erbij... althans, twee avonden per week... en eens per jaar met kerstmis meegemaakt. Alle avonden maar beperkt natuurlijk. Uh, maar ja. klopt het, is, voor jouw gevoel ook, is hij het meest bommel? Ja, hij is het meest... ja, dat denk ik wel. Maar hij is natuurlijk een vat vol tegenstrijdigheden. Hij is alles, alles is waar wat je kunt zeggen. Hij is, de, hij is uh, de zorgzame vader, maar ook de afstandelijke, strenge figuur. Hij is de zakenman, de kunstenaar. Hij is de vlierenfluiter, maar hij is ook uh, de ascetische werker. Ik vind het heel moeilijk om Martin vast te pinnen op één uh, op type. Ja, ook maar ook het ook meest... Spas, ja. Maar Bommel, dat, dat vind ik toch inderdaad het overheersende... Uh, je hebt het over hokuspas. Ja, die, de magier. Ja. Kijk, ik heb in het begin gedacht, toen ik in het boek bezig was. Ja, die, die, die, die, die toonde dat is hokuspas. Die wil zich overal mee bemoeien. <tie> uh, gaat uh, ja. echt uh, heel ver in het manipuleren van, van mensen om hem heen. En uh, als hij het niet meer ziet zitten, dan verdwijnt hij in een zwarte vogel. Dan wordt hij een raaf of een kraai. Maar daar ben ik van teruggekomen. Dat is te eenzijdig. Bommel is juist leuker uh, en veelzijdiger. Ja. Daarom ben ik van die uh, idee afgestapt. Goed. Maar die Hokuspaskant zat er wel in, denk ik. Nou, of? Die zat er zeker in. Die magie, ja. ik bedoel, het hele gezin leefde onder magie en astrologie en andere geesten. Als er geen geest in huis was, geen klopgeest, dan voelden ze zich niet gez gezellig en gelukkig. Nee. nee, hij geloofde er ook echt in. Echt? Ja, ja. ja had... Vooral in Ierland, zeker. Zwarte en witte magie, geloof ik. Ja. Ja. Ja. Maar het is wel opvallend als je zegt: de Jan Gerard Twander is Tom Poes. Ja. En Vini is uh, dol. Ja. Dat zijn nou niet de karakters met de meeste. met het meeste diepgang. Dat is eigenlijk vrij plat. Is Tom Poes plat? Nee, Tom Poes is de. de, de, de die lost de, de problemen op. Kijk, dat Jan, is Jan het ook, was van, van zichzelf natuurlijk ook een romanschrijver. Dat moeten we niet vergeten. Maar het is wel de man die voortdurend. Uh, toonde, uh, bij het lesje houdt. als toonde met die. Toonde ja. studio's mislukt. Dan zegt Jan Gerrit Toner, ik heb je gewaarschuwd... je moet gewoon tekenaar worden, alleen maar tekenaar... zoals de tekenaars in Amerika. Dan neem je geen zakelijke zorgen, dan verdien je veel meer geld. En daar heeft uh, Toner niet naar geluisterd. Fini Gerrit... zei het ook trouwens. Ja, ja. Fini had dezelfde lijn eigenlijk. Ja. Die vond ook dat Martin eigenlijk alleen maar zijn eigen strip moest maken... en die studio op moest geven. Hij zei het al heel vaak... Ze wilde het een blok aan ja. het been eigenlijk voor ja. hem. Nee, want we zijn wel een stuk verder in de tijd. We hebben het al ja. over de studio. We waren bij het, het algemene beeld van Olivier Bommel. Hoe we dat moeten beoordelen en wat het verband is met de schepper Martin Toner. Maar laten we even teruggaan naar, naar, naar de jeugd. En daar niet te lang bij stilstaan. Je hebt een prachtige passage, eh, Wim en Seu, in je boek. En dan beschrijf je hoe... Dan moet ik het even goed, goed zeggen. Hoe, uh, ja, hoe vader toonde, de zeeman, een keer thuis komt... en zijn, nou, pak een beet, 12 of 13-jarige zoon of 15, dat weet jij uh, ongetwijfeld goed uit te leggen... die zit met een pijpje in zijn mond poppetjes te tekenen. Was hij al zo jong ervan zeker... dit is mijn doel, ik, wil, ik word striptekenen... Ja, hij is eigenlijk gestimuleerd door zijn vader, die dat dan weer niet wilde, want met striptekenen kan je geen geld verdienen. Maar die vader nam uit Zuid-Amerika en Amerika strips mee en cartoons, en daar was uh, Martin helemaal gek van. En die ging ze ook allemaal natekenen. En vader schreef zelf ook een strip. Die heeft een, uh, uh, onlangs gepubliceerde strip uh, gemaakt. Dus zijn vader was wel een voorbeeld in de striptekenen. En vanaf dat moment was het voortoonde duidelijk: ik uh, word striptekenaar. En vader wilde dat niet, dus hij heeft me na, na zijn middelbare school meegenomen naar de Zee, naar Argentinië. In de verwachting dat uh, Martin dan terug zou keren op die rare bevlieging. Maar in Argentinië ontmoet hij een hele belangrijke tekenaar, een Amerikaanse tekenaar. En die stimuleert hem nog meer. En terugkerend zei hij: Nou, je mag een jaar bewijzen dat je met striptekenen je geld kan verdienen. En dan is het goed. Het ging niet over, het werd er erger van. Dus... Het werd er steeds ja, erger ja. van. Ja. Ja. En, en dan is misschien eigenlijk wel het, het, het drama een beetje in dat leven van Toonde, in, althans één van de drama's, of het ongeluk dat zijn succes, zijn doorbraak samenvalt met de bezetting. Ja. Uh, Wim zo, uh, want daar is veel over te doen. Er valt van alles over te zeggen. Laten we... Maar misschien moeten we gewoon even beginnen met vast te stellen... dat hij in elk geval succesvol tekenaar voor de Telegraaf is. En laten we even gaan luisteren wat hij zelf zegt... over het oorlogsverleden en de Telegraaf. In de eerste plaats, dus wat, wat de telegraaf betreft, heb ik me niet kunnen voorstellen dat die telegraaf zoveel slechter wordt dan de andere. Uh, de mensen die ik daar, waar ik mee gewerkt heb, het waren Goede Mans, die zelf in, uh, als gijzelaar in een kamp zat. Dat uh, was Frenkel. En Spaan zat er bijvoorbeeld in opdracht van de geheime dienst, de geheime dienst in Nederland. Het is veranderd op het laatste van de oorlog. Toen nam de SS het over, want die kreeg dat blijkbaar in de gaten. En toen ben ik ook opgehouden. En daarvoor heb ik de telegraaf beschouwd als een, eh, een alibi. Als ik een medewerker van de telegraaf ben, dan kan er niet veel verkeerd aan mij zijn, dachten de Duitsers. Dit zijn allemaal brave mensen. Zoals het Spaan ook trouwens. Die deed je ook gewoon maar braaf mee, hoor. Je zou natuurlijk heel dom zijn, maar je dat niet deed. Ja, twee dingen vallen in elk geval op. Um, de Telegraaf niet zoveel slechter als andere kranten. Um, en daarna de verdedigingslinie van de Telegraaf als dekmantel voor whatever. Um, Overtuigd dit? Wat, wat, wat, wat is hier aan de hand? Uh, nou ja, hij heeft gelijk ten aanzien van de Telegraaf. Die was uh, niet veel slechter dan alle andere gelijkgeschakelde kranten tot 1944. Hm. Waarin hij uh, zichzelf weer een mooie rol geeft is uh, de relatie met Spaan. Dat was een journalist bij de Telegraaf die uh, inderdaad contact had met uh, de geheime dienst. Met het verzet zou je kunnen zeggen, maar dat wist Toon er helemaal niet. Dat is hij pas na de oorlog achtergekomen. En hij ziet dat, en heel dom doet hij dat steeds weer. Ja. Als een soort alibi, van Spaan zat er ook, dus ik zat er ook. Er is helemaal niets fout mee. In 1941 ja. moet de Telegraaf een nieuwe strip hebben. Mickey Mouse kan niet meer uit Amerika overgevlogen worden. zeg ik maar even plat. En hij krijgt de kans om een strip te ontwikkelen. En hij ontwikkelt dan samen met zijn vrouw Tom Poes... en later met de heer Bommel erbij... Maar hier is, 1944, hand, hier is toch wel iets meer aan de hand. Hier is toch wel iets meer aan de hand. Want 1941 is 1941. Maar uh, Toon dat tekende tot 1944 sterker. Hij sloot in 1944 weer nieuwe contracten met de Telegraaf. En hij heeft dat later... Dat zit een beetje, zit een kleine echo van in het fragment wat we net hoorden. Heeft hij gezegd van ik wist helemaal niet dat het telegraaf fout was. Hij zegt in dit fragment niet precies dat hij het over 1944 heeft... maar in zijn autobiografie bijvoorbeeld wel. En hij zegt ik wist niet dat het fout was en tegelijkertijd... ik was een verzetsheld, een verzetsman. Hij, hij zegt nadrukkelijk nou, niet ik ben geen verzetsheld. Ik ben, ik ben een nee, verzetsman. Ik, ja. ik, ik corrigeerde ja. mijzelf ja. ook. Um, die twee kunnen niet tegelijkertijd waar zijn. Vanaf 1 januari werd door het persbesluit in Londen... en dat wisten vooral verzetsmensen... Wisten dat elke krant die legaal verscheen zou na de oorlog veroordeeld worden. Dan kun je niet zeggen, juist als je in kringen van het verzet zegt te zitten... ik wist niet dat de Telegraaf een dubieuze krant was. En, en Met nadruk is dus 1944... Ja, dat ben ik ook helemaal met je eens. In 1944 wordt hij gewaarschuwd... dat is veel platvloerser dan hij vertelt... dat hij maar weg moet komen met de telegraaf... want anders krijgt hij na de oorlog... zou hij wel eens last mee kunnen krijgen. En toen is hij, heeft hij zich ziek gemeld... en heeft gesimuleerd dat hij erg ziek was... En uh, te, maar wat, wat, wat uh, zo kwalijk is in, in dit verhaal van het uh, schoonpoetsen van dat verleden... dat hij in zijn memoires schrijft dat hij in 1943 diep in het verzet ging. Nou, ja, hij is in 1944 pas opgehouden na die day, na de uh, septemberopstand... nadat uh, Rusland al aan de winnende hand was. En van toen ging hij pas uh, onderduiken. En uh, dat, dat heb ik um, echt in mijn biografie ook erg kwaad genomen. En ik heb er ook niets van begrepen dat hij dat doet. Want hij heeft het helemaal niet nodig, dat verhaal. Ja, maar als we moeten even, denk ik, toch even op een rijtje... een, een beetje de positie van Toner in de oorlog op een rijtje zetten. Want anders is het, denk mm. ik, voor mensen die dat verhaal niet kennen... niet te begrijpen. Hij krijgt succes in die oorlog. begint een eigen studio samen met een, een uh, uh, Joodse uh, compagnon... Mm. Die moet uh, onderduiken uh, om de adisering uh, uh, tegen te gaan. Mag ik zijn naam noemen? Goddesma Fritz Gottesman. Ja, Fritz, Fritz Gottesman. Dat is één ding wat aan, aan Toonder hangt. Want daar is nog, die, die, die man is omgebracht in een van de kampen. Ik weet niet meer welke, maar in een van de kampen. Auschwitz. Auschwitz. Dat is één ding wat aan Toonder hangt. Dan hangt er nog het lidmaatschap van de Cultuurkamer en anderhande andere Duitsgezinde organisaties ja. aan Toonder. En dan hangt er ook nog aan dat hij regelmatig op en neer naar Berlijn reist... om zaken te doen met Duitsers. Dus er zit een hele explosieve hoeveelheid informatie... die hij achteraf allemaal in een, in een soort ja, grabbelton... maar een soort smeuige, uh, althans goed pratende saus overheen gooit. Hoe moeten we daar nou over denken? Wat, wat is er bijvoorbeeld uh, die, die, die kwestie met Gottesman? Uh, dus mm. die, die mede-compagnon die wordt verraden en dat is een verhaal dat zijn vrouw hem zou hebben verraden onder druk. Mm, ja. Hoe zit het? Leg het ons eens uit. Hoe, hoe kijk jij daarnaar, Wim, zo? Ja, dat is een lang verhaal. In mijn boek is het een heel lang verhaal ik geworden. Het. He? Dus We uh, het. ik zal het proberen kort samen te vatten. Uh, toonde verhuisde uh, begin van de oh. oorlog uh, of in 1939, 1940 naar Amsterdam om um, daar te gaan werken bij Kottersman. Kottersman was een uh, gevlucht uh, Jood uit uh, Oostenrijk en die uh, verkocht strips en kocht strips aan. En Toonder ging dat uh, vak van hem overnemen. Hij werd compagnon. En uh, ook Kottersman heeft gezorgd dat hij in de Telegraaf die strip kon uh, plaatsen. Vervolgens is Kottersman ondergedoken en is een afspraak gemaakt met Toonder... na de oorlog kom jij weer terug in de zaak... en dan neem jij de zaak weer over voor datgene wat er toen was dat is dus niet gebeurd. Hij is door verraad uh, uh, weggevoerd en omgebracht. En daar heeft de, uh, de vrouw van Tone een rolletje in gespeeld. Die, dat rolletje wordt er overigens niet ontkend door, uh, door Tone. Uh, zij is gewoon bedreigd door een aantal mensen met uh, de dood van haar baby... Uh, die, Januar 1944 was geboren en uh, heeft toen de naam van het huis En, en hoe, hoe weten we dat? dat? Dat heeft Toonde zelf verteld. Maar heeft Toonde zelf verteld, maar Toonde is toch niet altijd een even betrouwbare nee, moeder? Maar, deze, juist, dit nee, nee, nee maar er zijn ook processen van baal. Pro die citeer ik ook. Dus de processen hmm. van in dit geval, komen overeen met het woord van Toonde. En het, als ik iets zou willen camoufleren, zou ik dit gecamoufleerd hebben. Dat mijn vrouw erdoor. Uh, Schat, ja, doorgeslagen. doorgeslagen is, is, ja. dat, is, dat is ook weer zo raar. Dus wat, wat, wat Paul Helman ook zegt. Hij is eigenlijk niet te grijpen. Hij, je denkt nu heb ik het door. Hij camoufleert zijn oorlogsverleden. Hij maakt het mooier dan het is. Hij maakt zich een verzetsman. Hij laat zich aanleunen een tentoonstelling in het verzetsmuseum. Sjet ja. maar zei toen ja. tegen hem, dat moet je niet doen. Hij heeft het toch gedaan. bezige bij vond het prachtig. Hij heeft toen een, een dronken WF Hermans ingehuurd om die tentoonstelling te openen. Dat was ook weer een mooie alibi. Dat doet hij allemaal wel. Maar hoe verklaar je dan toch die enorme vriendschap oh, met Geert Lubberhuizen... Ja, hè? want dat was toch een. Hè? Geert Lubberhuizen, voor de duidelijkheid, is. Uh, van de, de van De oplichter van ja, ja. de Wezenaar. Maar hij kende pas Geert uitgeven. Lubberhuizen. Maar in 1944. Ge... Ja. Nee, in 1944. Ja. Hij pas Geert hij zegt, te nee, in 1942. Maar in 1942. Dus er was. Was, er was geen Geert Lubberhuizen. In, in de periode nee. waar nee. Toonder nee. sprak dat er wel een Geert Lubberhuizen maar, in zijn leven was. Maar Lubberhuizen moet het toch geweten hebben hè, over zijn uh, maar, activiteiten. Wat? En ze waren toch zeer bevriend. Hij had weinig vrienden, echte vrienden, Martin. Maar Lubberhuizen, dat was. Toch ja. was een beste vriend. Ja, en na 1965 pas. Oh ja, Toen, maar hoe dan ook. Ja, ja maar goed. Ja, ze weten toch. Ja, maar, ja, dat dan is Lubberhuis ook een beetje altruïstisch geweest, denk maar... ik. Uh, ja. Omdat hij veel geld verdiende aan Toonder. In 1965 begint... Uh, daar zijn we heel ver in de tijd Ja, ja uh, met nee, de, de literair pokkers. Daar komen we straks nog wel. Ja. de literaire pokkers. En dan uh, en de ja, bezige nee, bij is op de rand van de afgrond. Ja. Uh, Martin Toonder redt de bezige bij... samen met Jan Kremer trouwens. Ik, Jan Kremer, kwam er dan ook uit. En is vanaf die tijd dus een hele goede band gekomen. En het is een vriendschap geworden. Goed. Maar je laten we nog is. even bij die oorlog blijven. We hebben dat punt behandeld van Gottesman. Ja. We hebben uh, de cultuurkamer genoemd... en aanverwante organisaties. Hans Renders, jij bent literatuurkent. Als je nou naar die positie van Toonder kijkt in vergelijking met de rest van schrijvend Nederland, hoe komt die er dan af? Nou ja, daar is mijn mening nog niet eens uh, voor nodig. Want Toonder en zijn broer zijn gewoon veroordeeld. Ze zijn na de oorlog veroordeeld wegens collaboratie. Ze hebben zich eh, aangemeld en ze hebben doorgepubliceerd. Nou weet ik Dat is een ingewikkeld verhaal. Bij schrijvers eh, valt dat altijd meer op dan bijvoorbeeld bij acteurs. of uitgevers heeft niemand het. Alle uitgevers waren aangesloten bij de cultuurkamer. Dus ja. wat wij daar nu over denken, hoe we dat wegen... dat is ook een beetje aan de tijdsomstandigheden onderhevig. Maar wat wel belangrijk is, ze zijn ervoor veroordeeld. En wat toch wel... Het merkwaardig is dat de uitgerekende toonders de, het voortouw hebben genomen bij een uh, organisatie die heet Actie Rechtsherstel. En Actie Rechtsherstel had, je moet me maar corrigeren als ik het niet goed dat samenvat, had een soort vondwaardig toontje van ja luisters, uh, wij hebben toch niks misgedaan en er zitten daar een paar uh, uh, mensen die niet eens rechter zijn. Uh, bijvoorbeeld donkersloot. Het de, de, ging over de, uh, de, na, ja, de, de berichting de, de, de van de, oorlogs, de misdadigers, ja. collaborateurs, etc. Ja, en zij zijn door de ereraad veroordeeld. Dus daarom zeg ik, wat, wat wij er nu over denken, dat is misschien interessant. Maar dat vind ik veel essentiëler. Er is onderzoek gedaan. En uh, er is dus gewoon sprake geweest van de collaboratie. En zij hebben om dat een tikje te maskeren, zijn zij, hebben ze twee dingen gedaan. Eentje. Dus dat actie actie-rechtsgestel, dat is dus met pamfletten gepaard gaan... met een hoop geroddel over mensen. Uh, maar ook dat metro wat net werd genoemd... dat wordt toch in, uh, met name in verzetskringen een soort cover-up genoemd. Wacht dan... even, maar nog iets, want metro dat kan, kan misschien aan de aandacht ontsnapt zijn. Dat is, een... dat is, het, is het tijdschrift wat uh, uh, Toonder vanaf uh, 1944, eind 1944... in zijn uh, ondergrondse uitgevrij David uitgaf. In verzetskringen wordt daarover de volgende vraag gesteld. Was Metro bedoeld als cover-up voor zijn collaboratie? Of uh, andersom? Was het uh, collaboratie en uh, werden er allerlei cover-ups en maskers opgezet... om het tegendeel te uh, suggereren? Dat antwoord weet ik niet. Maar dan, als het mag, ga ik toch even naar de biografie van uh, Wim Azeu. Al deze dingen die we nu hebben genoemd, die staan keurig... In de biografie. Maar wat ik nou niet begrijp, hoe ver moet iemand gaan om door de biograaf een, ja, een collaborateur genoemd uh, te worden? Ja, maar... Dit is een vraag, als ik het goed begrijp, aan Wim als Ja, en dat ja. is vooral hey, een vraag. Misschien hey, mag ik het toch even toelichten. Natuurlijk. Omdat, tuurlijk, omdat, omdat, omdat uh, uh, Wim steeds in interviews heeft gezegd. Want ik ben niet de eerste die die vraag stelt. Hij nou ja, hij was misschien een tikje naïef. En daarom vraag ik, hoe ver moet iemand gaan om. Uh, niet naïef genoemd te worden, maar gewoon een collaborateur. Ja. Nou, ik geef in biografie nooit een stempel. Ik heb nooit gezegd, Gert Achterberg is een psychopaat, om eens wat te noemen. Uh, maar de conclusie uit mijn boek is duidelijk... dat Tonen de waarheid geweld heeft aangedaan na 1944. Uh, het woord collaborateur, vind ik... Als je dat letterlijk neemt, wel op hem slaan. Want hij heeft met de Duitsers samengewerkt. Maar het heeft in Nederland altijd een bijklank van: je bent ook een oorlogsmisdadiger. Nou, Toner was geen fascist. Uh, hij was geen antisemiet. Uh, hij heeft niemand aangebracht. Uh, hij heeft tijdens de oorlog ontzettend veel jonge mensen werk gegeven. Ja, die, daar geen, uh, oude, die een uitwijs kregen, dus niet naar Duitsland hoefden te gaan. Dus hij heeft gewoon doorgewerkt. Zoals Philips heeft doorgewerkt. Uh, en in die zin moet je hem uh, zien. En het woord collaborateur, ja, Hans, dat kan ik niet over mijn lippen krijgen. Je, je, je stelt wel de vraag um, aan het begin van het hoofdstuk... was hij nou naïef of was hij berekenend of opportunistisch? Hmm. Ja. Maar, en, en het lijkt net alsof je daar zelf ook nog nooit helemaal bent uitgekomen... omdat hij niet te grijpen is. Nee, kijk... Ik heb heel wat biografieën geschreven en met deze biografie, waarvan ik aan het begin dacht, daar ben ik zo mee klaar. Twee, drie jaar en dan heb ik het gehad. Ik heb er zes jaar aan gewerkt. Deze man is een Sphinx, hij is ongrijpbaar, hij heeft zo ontzettend veel gezichten. Dus ook al die figuren, al die personages in zo'n bommelverhalen, dat klopt wel. Uh, hij heeft momenten van naïviteit, hij heeft ook momenten van zakelijke doortraptheid. Uh, maar uiteindelijk komt hij uh, nergens zonder dat hij geholpen wordt door de clan. Ik heb de clan zelf benoemd, zijn vader en zijn vrouw en zijn, uh, zijn broer. En dat is in de oorlog precies hetzelfde. Hij uh, is uh, daar eigenlijk eenzaam. Uh, de vader is er niet. Uh, die is in Engeland. Hij had op een eerlijk zeemanschap gerekend. heeft hij niet gekregen. Hij ging daar aan, moest aan de wal gaan werken. Um, Fini heeft hij niet ingelicht. Die blijft thuis. Uh, ongelukkig. Uh, depressief. De stoner staat in 1944 eigenlijk alleen voor die zaak. Jan Gerrard zit in, in het gooien. Uh, zegt zelf dat hij onderduikers heeft geholpen. Ik geloof daar niks van. Uh, dus die, die Martin die staat daar alleen voor. En loopt dan... Uh, helemaal spaak. Te meer omdat hij... Een ongelooflijk goede compagnon had. Meneer Bouwman. Die hij... Uh, een, een, in de oorlog, aan het eind van de oorlog en na de oorlog... helemaal vervolgd. Ja, Een soort ja. heksenjacht tegen deze man. Ja. En dat vind ik onverklaarbaar. Want ja. als je de memoirs leest van Toonde, fijn. die drie, drie delen... die zijn zo mild geschreven als wat. Het is allemaal poeslief. Maar die bouwman, ja. die moet maar, hangen. Maar wie is... Want je zei het al net ja. kort, maar even toch. Bouwman, wie was het precies? En heb je enig vermoeden waarom Toonde... Bouwman moest hangen? Nou, Bouwman was dus zijn uh, zakelijke compagnon. Uh, Bouwman die had ook uh, in zijn hoofd van... na de oorlog kunnen we de uh, ambitie van Tone Waarmaken... wij worden Walt Disney van Europa. Hollywood, hè? Wordt ook... Ja, ja, je ja, regelmatig in Ja, uh, ja. De enige die het zo had gekund uh, was Bouwman... want die had ook internationaal contacten... zowel in Frankrijk als in Oostenrijk en in, in Tsjechoslowakije. En en, en dat is ook een kenmerk van hem, hij kan niets uit de handen geven... dus dat zodra iemand iets beter doet dan hij... neem ook Rob Houwer met die, met die enige film die er ooit gekomen is... en daar een, een toonde verhaal, dan wordt hij afgestraft... En uh, dat is een karaktereigenschap die je dus niet. Uh, ja, dit dit klinkt vinden. allemaal toch. Uh, dat wil ik wil het toch even aan Paul Handel ja, vragen. Dat je dat hebt, dat je dus hebt die oorlog natuurlijk niet, niet. Nee. Je hebt de oorlog wel meegemaakt, maar niet ja, bij nee, de nee, nee. thuis. en jouw oorlogsleden is überhaupt een, een, een, een, een verhaal, een dramatisch verhaal apart. Dat laten ja. we nu maar even liggen. Ja. Um, met je goed vinden. Mm -hmm. um, Vraag is natuurlijk, als je naar dat leven van tonen in die oorlog kijkt... dan lijkt het toch ook een beetje van iemand met zontomeloze ambitie... ambitie dat, dat daar alles het. voor moet wijken. Dat was het, ja. Naar nou, mijn idee. Hij was natuurlijk net begonnen en had inderdaad een brandende ambitie. En hij wilde echt wat bereiken. En een brandende ambitie en een heel streng, strenge ethiek... gaan niet altijd even goed samen voor jezelf? Of nee, wel? want kijk, uh, ik, uh, ik snap wel wat Wim zegt. Van, ik krijg het woord collaborateur niet uh, over mijn lippen... en ik geloof dat ik dat ook niet gebruikt zou hebben. Maar toch vind ik dat... Kijk, alles wat wij hier noemen staat keurig in het boek. En zoals je erover over praat. Je bent zo voorzichtig. Mag ik daar toch twee voorbeeldjes van uh, noemen? Uh, de inschrijving bij de cultuurkamer... Kijk, dat had hij kunnen doen en dat had hij niet kunnen doen. Maar hij gaat altijd een stapje onnodig verder. Hij zegt, ik doe dat niet, het protesteren tegen de cultuurkamer... omdat een illustrator niet als kunstenaar wordt gezien. Dat is zijn argument. Twee maanden later meldt hij zich bij drie gilders van de cultuurkamer aan. Dus het gaat altijd een stapje verder. Als hij, dat is één voorbeeld. Het, het, het tweede, als hij naar Berlijn gaat, en dat is ook een beetje een kritiek op de biograaf... dan zegt hij, eh, eh, eh, of dan zegt, zeg jij Wim... Het had een ideeel belang om in 1943 in het Atlon Hotel in Berlijn over filmcontracten te gaan uh, spreken. Hoezo ideeel? Dat, dat. Uh, ik, ik vind de, de hele uh, informatievoorziening is uitstekend. Maar. Je had misschien toch wel iets beter kunnen doorpakken. Want nu lijkt het van, nou ja, je had ambities, wie niet. Maar er waren dus heel veel mensen die daar slachtoffer voor waren. Want we noemen nu Bouwman, nou je zegt het zelf ook, maar het ging altijd nog een, een streepje verder. Bouwman wordt min of meer moord in de schoenen geschoven. Dus ja. het is niet alleen een beetje zwart maken. We hadden het net over Frits uh, Gottesman. Ja, uh, en uh, dat is die voormalige compagnon. Is toon daar onderdagen? nu open over geweest... Nee, hij heeft er veel over gezegd. Maar soms kunnen mensen veel zeggen zonder iets te zeggen. En dat was precies wat Toner de deed. Want tegelijkertijd heeft hij toch uh, bouwman in de schoenen geschoven... dat hij misschien die Gottesman wel zou hebben verraden. En wat Toonder heeft gezegd... ik wil niet zeggen dat hij altijd onwaarheid sprak... maar hier zat wel een heel groot belang bij. Want als Gottesman niet terugkwam, was die hele uh, uh, zaak... In handen van uh, Toner. Dat was ja, namelijk. Even, even, even, even toch even heel nog even heel kort. Want ja. ik vrees dat dit echt heel ingewikkeld voor mensen die ja. dit allemaal voor de eerste keer krijgen. Het is een ingewikkeld verhaal. Gottersman, even gewoon simpele herhaling. Dat was de, de, de eigenaar, uh, Wim heeft het allemaal net verteld... de eigenaar van dat bedrijf wat Toonder zou beginnen en in de oorlog had. Gottersman moet onderduiken, komt om in Auschwitz. En als Gottersman niet terugkomt, is de zaak alleen van Toonder. Ja, dat één ja. aanvulling. Hij moet onderduiken. Maar er was een regel dat Joodse be bedrijven kregen een verwalter. Als er een uh, Jood aan het uh, hoofd stond. En uh, Toonder heeft zich... Uh, aangeboden, op verzoek trouwens van uh, Gotsman om daar uh, eigenaar te worden. Zodat een Duitse verwalter onnodig was. Dus dat is wel een belangrijk element. Ik en... vind dat, uh, dat Wim nou even... Ja, natuurlijk. Uh, zek, moet, nee, maar het gaat allemaal over Wim. Ja, ja, ja. iets ja, ja, ja, kunnen ja. zeggen. Ja, nou, ik, ik vind uh, de, toch de kritiek van Hans Renners uh, uitstekend. Uh, maar in dit geval herken ik me toch niet helemaal in. Ik heb er niet afgeschilderd als iemand die uh, naïef, onschuldig en poeslief is geweest. Integendeel, nee, nee, nee, dat zeg ik, ik ook zie, niet. Ik zie te, nou ja, maar je zegt dat het ideeel belang in Berlijn. Dat ik herken, herken me daar niet in. Uh, erger nog, Tooners, dus, uh, die beschrijft in zijn memoires. dat hij op een gegeven moment een keer naar Duitsland gaat. dan zit, staat hij op een perron samen met een Bouwman, rijdt er een trein voorbij, een goederentrein. en uh, het is duidelijk daar zitten uh, mensen in, daar zitten joden in die worden afgevoerd, Bouwman uh, maakt hem daarop patent, dat wordt als een mededeling geaccepteerd en de volgende regel is dat hij met uh, Bouwman in een hotel in Berlijn zit en feest viert, ja dat kan ik dus helemaal niet meer plaatsen nee. uh, ja die man is dan van god los denk ik maar is. is, is ik weet niet, zijn, zijn we inmiddels min of meer klaar met de oorlog? Of heeft iemand nog behoefte er iets, klaar. iets, iets <laughs> aan toe te voegen? Ja, ik geloof toch zeker dat Pongen. een hele hoop mensen daardoor uh, vrij geschokt zijn. Ik heb het uh, gemerkt. Precies. Een hele hoop mensen ja. en ze zeggen, nou, door dat oorlog dat ja. Die toon er, uh, van, van jou en zo. Ja. En die zijn dus heel erg geschokt door wat ze gelezen hebben. Maar het, maar het was is, toch kennelijk niet erg bekend. Maar het is uh, dit soort feiten heel ingewikkeld, natuurlijk. Je, je, het is heel ingewikkeld. Als je dit niet weet, je hebt in je hoofd een soort. Nou, laten we zeggen een soort man die je vergelijkbaar Epos, maar dan wat van kleine formaat in de man van de ring geschreven heeft, Tolkien. Een man die een sprookjeswereld heeft opgeroepen, een wereld waarin ja. je, je behaagt. En dan blijkt zo'n man opeens en en op een hele andere kant. Ja. Ook een keiharde, uh, redelijk opportunistische uh, figuur te ja, kunnen ja, maar hebben. Eén opmerking toch aan toevoegen. Het gaat veel verder dan opportunisme. Ja. Hij zocht het op. Hij werkte bijvoorbeeld voor alle bladen van de zeer nationaal socialistische uitgeverij opbouw. Cinema en theater, jeugd, noem maar op. Dus hij zocht het op. Het was niet alleen zo nou ja, hij kon niet anders een beetje opportunisme. Daar ja, een zat de winst. En hij, nee, hij was geen ander afzetgebied. En wat nee, opvallend is, is toeval, dat he. bijna alle striptekenaars... Hergé, van der Steen... Ja. Eh, eenzelfde soort eh, gedrag ja. vertonen. Ja. Ja. Erger nog, hè? Eh, ja. ah. Daar heb je echt... Ja. Sprake van antisemitisme. In vergelijking met deze hele grote tekenaars... is toen nog een mak langer. Hij heeft nou, geen, maar, uh, geen joden met neuzen ja. getekend. Nee, nee, nee. nee, nee. nee ja, dat helaas dat toch wel ja ja maar goed mag goed. ik uh, mag ik toch iets over dat, dat uh, geschokt want we gaan nu uh, terugkijken dat we zo dat veel mensen Paul die zegt het zelf zijn zo geschokt over het feit ik had nou, het ja. zelf ook hm. hoe komt dat <coughs> dat heeft er natuurlijk mee te maken dat het werk wat hij geschapen heeft zo enorm indruk uh, echt verpletterende indruk in Nederland heeft gemaakt en mensen zich daar ook heel wat ze kunnen je er een verklaring voor vinden? Dat, dat, wat was het aan het werk wat zo ontzettend heeft aangesproken in onze cultuur? Ja... Ja. Ik, uh, ja. Ja. Ja. Ik, ik, ik denk dat het de combinatie is van het werk... en de herinnering aan het werk... en dat werk dat nog steeds actueel is. Daar wil ik eigenlijk wel een, toch de kans krijgen om daar een voorbeeld van te geven. Want waarom is de toon dan zo uniek? We hebben nu uh, als kunstenaar... En, maar het is een combinatie van de herinnering aan het werk... en de charmante uitstraling van tonen zoals wij hem de laatste twintig ja. jaar kennen. Ja, ik denk dat de persoon ook een hele grote rol heeft gespeeld. En dat merkte je overal als je ergens kwam... De mensen die hingen aan zijn lippen... en ze keken naar hem op. En zeker in de latere decennia van zijn leven... speelde dat een hele grote rol. Ik denk ook de personen ja. Echt uh, dat naast het werk. Naast dat komt kom misschien omdat de persoon... als je hem zag met die pijp, et cetera... Uh, en in Ierland, dan, dan was, hij speelde hij als het ware... Olivier ja. Bommel. Ja. Maar ik stel voor dat ja. we... Voor, nee, sorry. Ik stel voor dat we, voor we daar verder over praten... hoe moeten we een Bommel beoordelen... Uh, en Martin Toon beoordelen... even luisteren naar iemand die daar geen ander verstand van zou kunnen hebben... namelijk een kunstenaar die zelf ook schreef en beeldend kunstenaar was... en die op een gegeven moment bij een bepaalde gelegenheid... iets roept over Olivier Bommel en zijn schepper. Het literaire werk van Martin Toonder is zo goed geschreven... dat je te de tekeningen er brood nodig bij moet hebben... om te kijken of het waar is. Dan ontdek je dat dus dat het dubbel waar is. De lijnen van de intrigue van het verhaal worden verhevigd door een golfbeweging van visuele beelden. Toonder is nooit in clichés vervallen. Een gevaar dat bij het samensmelten van tekst en illustratie... vooral als het door één en dezelfde man gedaan wordt... levensgroot op de loer ligt. Martin Toonder is een moralist... zonder ook maar een zweem van de bekrompen, onuitstaanbare zedemeester. Paul Hellman, een... Jan moralist dus... zonder ook maar een zweem van de zedemeester. Klopt dat? Is, is, is hij dat... daarmee getypeerd? <laughs> uh, ja, nou, weer, hè, alles is waar wat je kunt zeggen. Hij was toch ook wel een zedemeester bij ons, bij die thuis? thuis. Hè, gewoon in de, in de privésfeer. Normen en waarden, om het uh, dat, die cliché-termen te gebruiken, die, die speelden een hele grote rol. We werden echt uh, vrij strak opgevoed. K uh, kun je daar nou een voorbeeld van geven? Wat hij dan heel erg uh, nou ja, ging dat over je, je met vork en mes. Of? Hè? Ja, ook, ook dat, ook Ook dat speelde een hele grote rol. Maar ook uh, als je iets zei en als je iets beloofde dat je daaraan hield. Hè? Als je zei: uh, ik zal dit, dit, dit, dit doen en dat uh, werk doen uh, voor, voor de school. En als je dat dan niet deed binnen die week of zoiets... dan was dat echt een heikel punt. Je moest de waarheid spreken. Ja, ja. ja. Nee. En als je zei, ik ben om half tien thuis... dan moest je ook echt om half tien thuis zijn. Niet om kwart voor tien. Want anders? Dat ja. was echt... Want nou ja, anders? Dan, ja, niet dat je dan uh, lijfstrafgegeven of iets <laughs> dergelijks... maar dan werd dat... Heel zwaar, uh, dat telde heel zwaar, dat zwaar aangerekend. Maar, maar ik ben He? benieuwd dan. Was dat, zo, dat was een, vrij Calvinistisch bijna. Maar is het, moet ik me dan voorstellen dat je. Dat je, je kijk, kinderen luisteren bij... In, in de jaren 50 is het natuurlijk iets anders dan in ja, de jaren 50. Maar als het even kan, willen kinderen als het even kan niet luisteren aan ouders. Nee, maar uh, hier was de druk heel erg die, groot. Je druk... moest daarbij horen. En hij had een enorm overwicht. Martin had een enorm ja. overwicht op, op mensen. Het gaat vooral het om, om de discipline die hij zelf uh, betrachtte. Ja. Het, gaat, het is echt heel gek. Bijvoorbeeld zijn oudste zoon IJssel toonde... die uh, moest ook uh, opgeleid worden tot uh, striptekenaar... Uh, bij uh, Lohartig van Banda. En, uh, maar uh, Lohartig van Banda kreeg de boodschap mee... jij, jij moet mijn zoon Karstijden. Laat hem alle hoeken van de Kamer zien. Maar toen zo uh, dus toonde een keer niet om zes uur thuis was om te eten... werd er naar Lo Hartog van Banda gebeld. Waar blijft IJsso? En Lo Hartog zei, ja, ik ben de jongen aan het leren hoe je moet uh, werken aan een strip. Ik bedoel, zes uur moet je wel thuis zijn. Ja. Dus dan kreeg ja, ja. geen enkele ja. vrijheid. Ja. Nee. Maar wat ik overigens wel mooi vond, dat we dit gedeelte ook nog in uh, onze programma hebben. Dat Jan Wolkers hier zo'n prachtig pleidooi houdt voor de kunstenaar... Uh, <tie> Toonde. En hij staat niet alleen, want ik heb uit een brief uh, gevonden van uh, Gerard Reven. Uh, die schrijft dan, hier en daar staan in mijn reisbrieven meer citaten uit Tom Poes. Eh... Uh... Bijvoorbeeld in de brief uit Amsterdam, de uitdrukking, doorgeblazen. Krothuis, ontleent aan heer Bommel in de Grauwe Razen. En dan zegt er even: Tom Poes is zeer grote literatuur. Al beseffen slechts weinig dat. En wie besefte dat niet? Dat waren onze literatuurwetenschappers. Met hun handboeken van Brems en ja. Ambeek. Staat, Daar worden de naam dan nee. nog niet eens genoemd. Was het, hij het vast voor hem een probleem dat hij de pc prijs nooit gekregen heeft? Nou, het was nee. een probleem dat hij het niet werd herkend. Hij zo strohan nou ja. als lid van de maatschappij voor letterkunde. Ja, dat werd opgeblazen. Er was feest donderrijk. in huis. Ja, ja hij heeft daar wel onder geleden. Ja. Maar hij zei dat nooit, vooral op die PS-hoofdprijs. Ik moet zeggen, hij klaagt daar niet over. Uh, nou, er is een briefwisseling van Jan Gert en Martin Toon en dan hebben ze het er samen over. Waarom krijg ik de PC hoofdprijs niet? Ja, ja, ja. Toen zei Jan Gert, ja, als ja, je dat je beheef... van de daken gaat schreeuwen... dat ja. je hem niet krijgt omdat dat je het visier vindt, dan krijg je hem nooit. Want een, een oh, een jury... Dat was overigens ook Jan Wolkers die dat had gezegd. Had, dat, ja, hij ja, ja. dat hij hem moest krijgen. Ja, ja, Jan... ja, Jan Wolkers had het altijd al. Ja, want... ja, Jan Wolkers heeft de prijs ja. niet geaccepteerd, 25.000 schulden toen. Ja. Ja. Uh, maar hij zei, ik wil hem niet hebben. Eerst moet toon hem krijgen. Ja. Maar hij heeft hem nooit gehad. Hm. Ja. Toch het klinkt het allemaal een beetje naar, naar, een, naar, een, naar een man die, uh, die ook wel veel bezwaren heeft en veel wrok... Tegen de samenleving of tegen, degene, tegen de elite. Of... Het, het klinkt allemaal niet lekker of zo, op zo'n andere manier vanzelf. Nou, of, hij heeft ik, er dan hard dan... voor moeten knokken. Want de net genoemde Geert Lubberhuizen heeft iets uiterst belangrijks gedaan. Die heeft hem als het ja. ware uit de stripwereld in de literaire wereld getild. De literaire reuzenpocket. Hè, je vroeg net wat heeft Toon aan ons achtergelaten? Waarom is hij zo belangrijk? Dat heeft ook te maken omdat de bezige bij hem plotseling ging uitgeven. Dat zijn die, die boeken met boven in een klein stripstuk die striptekening. Ja. En... Voor ja. de rest drie kwart van de boeken. En dat de niet tekst. de Telegraaf, maar, maar, maar de NRC zijn strips uh, publiceert. Dus hij is plotseling in een andere intellectuele, literaire wereld terechtgekomen. En dat heeft hem, zowel qua, qua, qua reputatie, maar ja. ook qua verkoop, een enorm veel voordeel. En dan, uh, maar hij, hij kreeg zoveel bijval, hij, hij kon niet klagen. En dat deed nee. hij ook niet. Nee. Hij kreeg zoveel bijval. Is maar het, is wel, <coughs> het is wel heel opvallend dat, vooral in de, in de layout van, van die bezige bijboeken, dat de tekeningen ja? werden gemarginaliseerd. Ja. Hè? ja. ja. Ja, dat vond hij eigenlijk wel heel moeilijk, hoor. Ja? Dat vond hij eigenlijk wel heel moeilijk. Hij vond dat er te weinig uh, oog was voor de kwaliteit van de tekeningen, Wet, werd vaak gezegd. Of, ja. uh, dat zei hij vaak. Ja, die en daar was hij was enigszins bitter over. Was bitter dat over. Altijd maar de tekst, en de, die vond hij ook uh, heel erg belangrijk natuurlijk, maar die tekeningen vond hij even belangrijk... En daar ging het nooit over. Nee. Dat, uh, in het buitenland wel, zei hij. Daar was meer oog voor. Waar dat op slaat, weet ik niet, maar dat vond hij. Een, een ander ding waar mensen die van die strips houden moeilijk aan kunnen wennen... is dat heel veel van die strips helemaal niet door hem getekend zijn. Nou, de nee. basistekeningen zijn... Kijk, het ging ja. altijd zo. Hij stuurde het naar het atelier te... van... Hij, stu hij stuurde uh, een KI'tje naar een tekenaar. Wat, Piet... Wat is een KI'tje? Ik een dacht eerst kunstmatige inseminatie, <laughs> maar het betekent korte inhoud. Hij okay. stuurde een korte inhoud naar een tekenaar. Fred Julsing, Piet Wijnen, de belangrijkste tekenaars van Tom Poes. En die maakte op basis van die Wat korte er. inhoud drie tekeningen. Op potlood. Uh, Eén potlood, en dan kwamen die tekeningen terug bij, bij Toonder. En die ging ze dan inkten. En hij was een, de beste inkter van Europa, denk ik wel. En veranderde ook in die tekeningen. Uh, maar de ja. basis tekeningen waren dus gewoon... Maar dat is uh, bij t, uh, dit soort strips uh, heel normaal. Dat doet bij Walt Disney gebeuren. We doen, het, doen het allemaal. En je noemt nu Walt Disney. We begonnen met de opmerking... Uh, Amerika heeft zijn Donald Duck en Mickey Mouse. Wij hebben Olivier Bommel. Uh, even tot slot. Is hij inderdaad nationaal bezit? Behoort hij tot ons collectieve geheugen? Of zijn we over 50 jaar lieve Bommel, vergeten. Hoe moeten we het zien? Dan beginnen we bij Paul Helman. Ja, ik vind dat heel moeilijk te zeggen natuurlijk. We, we hebben alle handen om deze vraag euh... af te ronden. Nou, laat ik gewoon maar, maar zeggen. Ja, hè? hij hoort erbij en uh, hij wordt niet vergeten. Hij komt op het rijtje met Vondel. Uh, Hans Renders? Ja, helemaal mee eens. Nou, dan is het laatste woord aan Wim Hazeu. En dan heb je toch ook nog uh, anderhalf minuut, geloof <coughs> ik... om uh, ons uit te leggen of waarom Bommel wel of niet uh, Ja, hij blijft nog op een er staan de kamer en dan ga ik je onderbreken voor de tijd. Uh, <laughs> in de nalatenschappen bevinden zich honderden, duizenden papiertjes. Eén papiertje stond op Heksenjacht. Dus Haakjes McCarthy, die beruchte Amerikaanse senator... die aan het begin van de jaren 50 een jacht op communisten uh, opende. Hij breide geweteloos dat predicaat uit... tot communisten uh, naar willekeur, naar filmers, toneelspelers, schrijvers, naar ons dus en tonen tekenen bij dit onderwerp aan beschuldiging die niet weerlaagd kan worden. In de jaren 50, pas in 1969 schrijft hij dan... heer Bommel en het platmaken, 1969, over dit onderwerp. En nu zijn we weer 50 jaar later, of 45 jaar later... en het is nog steeds uh, precies hetzelfde wat er nu gebeurt... Bij de omroep, bij de musea, bij de conservatoria, bij de archieven. We worden weer platgemaakt. We zijn allemaal weer bezig met linkse spelletjes. Dus dat verhaal heeft 50 jaar overleefd... en zal, ben ik bang, nog eens een keer 50 jaar overleven. En zodoende is toonde altijd actueel, maar ook evendurend. Ik zou het bijna zeggen, amen. Ja. Ja, nou, um, ik uh, noem nog even het boek. Ik wil hem graag dan even in handen hebben. Ik weet hoe die heet. Heet natuurlijk gewoon Martin Toonder, geschreven door Wim Hazeu. Verschenen bij de bij. Paul Helman, Wim Hazeu, Hans Renders. Heel erg bedankt voor dit onthullende uur over Martin Toonder. En over Bommel, die ons toch allemaal zo lief is. Um, volgend uur gaan wij door. Onder andere met een grote spoor terug. Van die oude heer Joekes die... 95 is en herinneringen ophaalt aan Indië en de Japanse bezetting. Heel graag tot zo. Oud en nieuw op Radio 1. Dinsdagavond vanaf 8 uur. Oude Wijzen Willeke van Ammelrooi, Jan Terlouw en Xaviera Hollander naast nieuwe talenten. Rob Wijnberg, Carolien Borgers en Dennis Wierspa. Waarom gaat 2013 hun jaar worden? Muziek komt live van de Good Old Amazing Stroopwavels en de jonge honden van Orlando. Dinsdagavond van 8 tot 11, oud en nieuw, op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Costa Concorda. Ramsar. Ja. deelt Project X. Verhaarden. André Kuijver. Diedrich pas Was dat dit jaar? Ik, Erik van Muiswinkel, verklaar en beloof met mijn collega's de Oudejaarsconferentie te gaan brengen. 2012, het eerlijke verhaal. Morgenavond om tien over half tien bij de Vara op Nederland 1. Mannen, zullen we gaan golven in Portugal? Goedkope vlucht en een grote auto erbij. Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen. Frozen Planet in concert. De aan de benemende BBC-documentaire Kom tot Leven. In een prachtig filmisch concert met het 80-koppen Geldersorkest. Onder leiding van George Fenton. Uniek en eenmalig. 13 april 2013. Ziggo Dome, Amsterdam. Reserveer c-tickets.nl. Dit is Radio 1.